In Breda dreigt iemand zijn of haar huis op te blazen. Volgens de politie zou de bewoner al langere tijd een conflict hebben over de huur van het huis. Dat conflict zou nu zijn geëscaleerd. De politie overweegde om woningen te evacueren. Hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. Een oudejaarsclub uit het Groningse dorp Tolbert moet van de Groningse rechtbank... de Amsterdamse politie een schadevergoeding van 5000 euro betalen voor een oudejaarsgrap. Tien jaar geleden werden uit het Van Gogh Museum in Amsterdam twee schilderijen gestolen... De lieve eiste 50.000 euro, maar het bleek een oudejaarschap. Twee mannen uit Tolbert werden opgepakt voor afpersing, maar ze werden vrijgesproken. Als signaal aan anderen die van plan zijn dit soort oudejaarschappen uit te halen... eist de politie een schadevergoeding voor het werk dat ze aan de zaak heeft gehad. Dan nog het weer bewolkt en hier en daar buien. Temperatuur rond 7 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Morgen komen opnieuw buien voor, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Maxima morgen ongeveer 6 graden.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 Warmte, warmte, kerst. CFM, dit is. Je verwacht het niet, hè? Schoen, die, Zo, dames en heren, tijd voor een beetje actie. Ik zag een paar mensen van u kijken met een blik van meneer Visser. Ik weet niet wat Goed, ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken. Oh, leuk bed. Oh, snel begin, man, snel vertel. Niet te snel, we schrijven mee. <lacht> Zo. Dames en heren, bloem schikken. Of zoals het oud Hollandse spreekwoord zegt, een heel oud Hollands spreekwoord zegt bij bloem schikken: als de bloem in de vis gesteerd. En de Viette komt eronder met de pokon. Heb je zo de nodig, nodelus en weer je een al mooie oh, moet mooi <lacht> je Ik weet ook niet wat ik zeg. <lacht> Dames en heren, wat, wat is het belangrijkste bij het bloemschikken? Weet je we wat niet, Bed Vertel, man, desnoods leggen we geld bij. Zo, <lacht> oh. hoor. Het belangrijkste bij Bloemschik is natuurlijk de helm. <lacht> Bert, uit! Snel, leg uit! Man, vertel! Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stij voor, ik gooi mijn broodrommel liefst hard weg. En mijn broodrommel stuit er terug. Of stel dat ik val! Oh, ik val! <lacht> ik kan u niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Hebben we hebben verder nodig bij bloemschikken? De bloemetjes? Heel goed, Albert, we leren we veel. <lacht> dames en heren, en we kennen natuurlijk allemaal, laten we eerlijk zijn, het basisprincipe van het bloemschikken. Nou, dat weten we wel, maar we hebben betaald, dus vertel het nog maar één keer. Nou goed. Het basisprincipe, dames en heren, van het bloemschikken is dat we altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar, het mag met een schaartje, het mag met een mesje, Ik doe het even met een schaal. Als we nogmaals de boel maar schuin afknippen, dames nou, en heren. <lacht> Je verwacht het niet. <lacht> Je denkt, hij doet dat en doet hij doet dit. Onbetrouwbaar, die gozer. Oh, God, oh, God. Bert, ga door, laat je niet afleiden. Vertel, geef alles. Nou heren, soms... Dat ben een beetje treurig, dit. Soms, soms dames en heren, komt de bloemschikken niet goed uit. O, oh, wanneer niet, wanneer niet, wanneer niet. Nou. Vandaag komt de bloemschikken niet goed uit. Met u op? La, la, la, la, la, la. Goedemiddag! Goedemiddag! Schikt het? Nee. Ja. U ziet, het wordt een biedenmaiertje. Het komt nog heel precies. Dat een hoor! Nou nou, wat een neurotic man zeg. Verschrikkelijk. hè? vind je niet? Ja, ontzettend. Bert Visser was dat. En hoe heette dat? Bloemschikken. Ah, Bloemschikken. Oh ja. Nou, het schikt niet. Nee, uh. <laughs> nee, zeker niet. Schikt het? Nee. Dit is de nieuwe single van Coldplay. Een beetje nummer in kerstfeer. Het heet Up in Flames. Oh, uh, this time. It's you Zomaar afgelopen zeg, Coldplay, scheiden er zomaar mee uit, wat een rare mens, goed, <lacht> <lacht> ja, maar eens, uh, oké, okay. maar het is wel een mooi liedje, en het heet Up in Flames, dames en heren, en het is de nieuwe single van Coldplay, Coldplay zal wel iets mis zijn met, uh... nee? maar goed, dat vinden we dan ook wel weer uit, Coldplay dus, Up in Flames, dat was de nieuwe single, ik heb nog een heel mooi liedje voor u, van een band die uh, twee grote uh, hits gehad heeft. Uh, Lady of the Morning en dit. En let u vooral op de prachtige samenzang. Het zijn twee ex-leden van de, van de Shadows. Mar, uh, Marvin en Welch. Bruce Welch en Hank B. Marvin. Um, aangevuld met een andere meneer. Meneer Farrar. Zo moet je dat uitspreken. Men zegt ook wel Farrar. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat het Farrar moest zijn. Nou, dat weet ik allemaal niet. Ik heb er wel vertrouwen in. Het nummer dat heet Faithful.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 For the freedom that she knows is there And as I watch the wind of the sails And the sun catch the breeze I sigh Ja, deze week gaan we maken een wintermaaltijdsalade. En daarvoor heeft u nodig 1 Frans stokbrood, een afbakbrood... een grote winterwortel, een lof, twee appels... een schaaltje gerookt kipfilet, 100 gram cashewnoten... en een cup honingmosterdressing. En uh, dat bereidt u als volgt, het stokbrood volgens gebruiksaanwijzing afbakken. Wortelschillen en raspen... Witlof schoonmaken en fijn snijden. appel schillen, klokhuis verwijderen en een stukje snijden. Kipfilet een plakje snijden. En in een droge koep, koekenpan de kip drie minuten zachtjes Heerlijk. verwarmen. koud? Ja. Hoepenkouw? Die. Hoep -koud. Ja. <laughs> kip uit de pan nemen en de noten in de koekenpan uh, licht roosteren. In een grote schaal de groenten en de dressing mengen en met kip en noten garneren. En uh, met stokbrood serveren. En dat is heel erg lekker met kruidenboter. Poepenko. Ja, dus het is een um, min of meer warme salade. <lacht> Wel lekker. Ja, gaan we proberen. Ik denk dat je er goed van kan. En dat zeg je zo even. Sorry. Jij bent degene die uh, het over poepen kan Kijk, ik zei koekenpan. Nee, ik zei poepekam. Niet waar. Nou, eerst zei je poepen kan. Jawel. Hoorden het zelf. Poepen kan. Ja, poepen kan. Ja. Nou ja, oké, okay, koekenpan. Oké, okay, vind het goed. Oké. Okay. <laughs> Echter! Uh, 60s, later nog eens dunnetjes over gedaan, natuurlijk door Tina Turner. Maar dit blijft de echte. Hoewel sommige mensen denken dat die van Tina Turner de echte is, maar dat is niet waar. Nee nou, hoor, dit is de echte. Nou, ik nou opgezet heb, oh, Een beetje stof, uit je hoor, ook niet weg. Huh? anders in mijn gedachten. Ja, Uh, degene die uh, deze P3 in mijn laptop gezet heeft, die was niet helemaal te zakendeskundige in ieder geval. Uh, het nummer heette wel Dance the Night Away, dat was ik van plan. Uh, maar dan van de Mavericks. <laughs> maar dit was duidelijk iets heel anders. Dit uh, was geen Mavericks. Nee, nee. nee maar het nee. nummer heette wel Dance the Night Away. Uh, maar het, waren, het was dus Europe. <laughs> nou ja, heb je de stof uit je orenplaat ook gelijk nog gehad? Uh, weet je maar weer hoe het is. David have had young Americans They pulled in just behind the bridge he lays the down he frowns see my life's a funny thing. am I still David Bowie. Vrij oh. uh, kritische tekst, denk ik, over het Amerikaanse gebeuren. Ja, maar dat is er uh, weinig veranderd eigenlijk. Er zijn er toch dingen die je nou hopelijk hier niet kunt voorstellen. Heel wat gekker rond in dat land. Maar dat is de afgelopen dagen wel weer gebleken. Young Americans zoals dit van de heer David Bowie. Um, ik ga weer een liedje draaien van onze dag CD. Ja, onze week CD, natuurlijk. Want uh, ja. die hebben we per slotverrekening niet voor niks. Hè? Marcel de Groot, de zoon van. Uh, en we gaan een, uh, even kijken hoor. Ja. Ja, nee, ik heb het goed gedaan. Ik heb het... Eindelijk heb ik het eens een keer goed gedaan. Het Is niet te geloven. Nummer, uh, dat heet. Evenwicht. Ja. De deur zit stevig in het nieuwe slot Hij kijkt schuchter naar buiten door een gat in zijn gordijn En ziet hoe het in zijn straatavond wordt Dan komen die gezichten weer, ze lijken op elkaar in het donker Misschien zijn het zijn vrienden, zijn makkers in de strijd. Maar dat zal hij nooit weten, zolang hij binnen blijft. Evenwicht maakt ons gelijk in een wereld zonder onderscheid. Want leven zonder evenwicht. Zit hij zwijgend voor zijn raam, staat doelloos voor zich uit. Spreken is hem ook al lang vergaan. Ja, woorden zijn een machtig wapen, want degene die maar wil, kan ze op zijn manier begrijpen en verstaan. Met mede ogen kijkt hij naar de grond als iemand hem iets vraagt. Zijn en maakt hem zo. Lang te speten, althans, het heeft hij zo geleerd. Gelijkwaardigheid, blijkt fantasie op illusies gebaseerd, oh evenwicht maakt ons gelijk in een wereld zonder onderscheid. Want leef je zonder evenwicht, leef je ook in Waar we zijn van Marcel zelf. De cd heet Manenkweken. Ik wil nog even precies nakijken welk jaar die is. Maar ik denk dat het een jaar of uh, 7, 8 alweer geleden is. Maar het is een fantastische plaat. Manenkweken, prachtig plaat. Met uh, hele mooie liedjes erop. Hele mooie teksten van verschillende mensen. En uh, alle composities zijn van Marcel zelf. En uh, bovendien is Marcel de Groot ook een uh, zeer begenadigd gitarist. Ik heb hem een paar keer uh, live mogen aanschouwen. Maar... Uh, of een keer live mogen zien, helemaal akoestisch. Dat is helemaal geweldig. En tegenwoordig doet hij dus ook het allemaal samen met zijn vader... ...want uh, Boudewijn is bezig met een afscheidsterné. En in de begeleidingsband zit Marcel. Ja, dus uh, daar kun je zo horen hoe dat in elkaar zit. Toch? Ja. Zo is dat. We liever vanuit het circuit van Zandvoort. Lekker slippen hoor, dat zit weer met dit weer. Nieuws uit Zandvoort. Van onze ja, razende vossen Joop van Es, junior. Oh, zit ze weer door de tune heen te kletsen. Het is toch ook niet te ja, ja, Joop, zeg er eens wat van. Doe jij ook? Ja, zit, gewoon, ja, zit gewoon door die tune heen te kleppen. Door mijn tune? Ja. Schande. Ja, maar kan, schande, ik hem, schande. kan ik hem weer helemaal opnieuw gaan draaien? Wat ja, voor Nee, niet doen, niet doen. Houd toch je mond. Nee, bloe, joh. Ja, houd toch je ja, mond. Dan moet ik hem helemaal opnieuw gaan draaien. Ja, Anders wordt Joop kwaad. Dat moeten we niet hebben, hoor. Dat Joop kwaad wordt. Een beetje de tune in zitten kleppen. Ga je dat niet maken? <tus> <tus> <tus> <tus> <tus> <tus> Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop Van Ness, junior. Hey Joop, hoe is het joh? Hé, daar, En anders ook wel gedag hoor. Maar niet meer door de netjes hè? Nee. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Hey, goedemiddag, lieve mensen. Goedemiddag. We hebben weer een leuk weekend gehad. Oh ja? Heb je geschaad? de man? Ik wil. ik wel. Ik heb het niet al te druk gehad. Nee. Het was zo goed als geen sport. Dus eh. Ik, ik had één sport en daar ben ik nog even naartoe gegaan. Dat was dan zelfs in Overveen. Dat hele rotste ben ik naartoe gegaan. Kan je nagaan. Helemaal En dat was de Dat is helemaal goed gegaan. Daar gaat dat oh, verder niet oh. doen. Maar waar ik het wel over wil hebben... Ja. is over een ontzettend leuke prestatie. Met name actieve prestatie... van uh, de spelers van toneelvereniging Wim Hildering. Ja? Die hebben afgelopen vrijdag en zaterdag... hun uh, najaars, uh, ja, CQ Winter uh, uitvoering gehad. En dat was een, uh, een klucht... Een volkomische klus zelfs, die heeft een volle agenda. Daarin, de verhaal gaat dan over een alleenstaande dame, Harriet. En die werd op een geweldige manier neergezet door Wendy Jacobs. Die heeft de lap tekst moeten leren, dat wil je niet weten. Dat is ongelooflijk. Ik denk dat ze ongeveer 75% van de tijd duurde. En het was een heel lang stuk, 2,5 uur is aan het woord geweest. Ik geef u te doen, dat is echt niet gering. Dus, uh, Ik kan nog op... ineens één compleetje aan mijn hoofd leren. Dan, uh... <laughs> nee, daar heb je papieren voor nodig. Ja, dat, <laughs> dat kan niet op het toneel, dat weet je natuurlijk. Nee. Hè? Nou goed, die dame die wordt dan uh, onderhouden door uh, twee heren die elkaar niet, uh, niet kennen. Financieel moeten ze onderhouden. En uh, ja, en op één dag breekt een uh, van de heren zijn been en moet ze uh, in haar woning blijven overnachten. En dan de volgende dag is uh, zijn concurrent uh, aan de beurt tussen aanhalingstekers. En ja, nou, dat geeft zoveel ongewenste complicaties... die ontzettend hilarisch zijn. En daar, daar hebben een heleboel mensen meegedaan. Maar het, het, is, het is een toneelstuk geweest voor maar zeven mensen. Maar ik geloof dat er iets van tien, elf of twaalf namen... Eh, tevoren zijn gekomen door die complicaties. En ik, ik wil er eentje nog even uitlichten... buiten Wendy Jacobs. Dat is eh, Peter Bluis. Peter Bluis is, is een, een door de wol geverfde amateur eh, toneelspeler... Die uh, een geweldige rol speelde. Hij zegt, ik ben er nooit uh, uitgerust geweest. Want hij lag eigenlijk min of meer door overmatig alcoholgebruik uh, op de grond of in een bed of op een bank en zo. Nou, hij was dan uh, een, een dierenarts die kwam uit uh, Nieuw-Zeeland over. Zijn ex was hem al vooruitgereisd. En dat was weer de vriendin van de dame die Wendy Jacob speelde. Nou, al zijn heel erg wat hij deed. Um, een van de, de echte, echte noten, van een van de beide heren die kwam binnen, die had een, een bonte. Stolaal, met zo'n zo, zo nitskopje. Ken je dat? Ja, dat ken ik. Nou, hij gaat uh, naar die dame, bekijkt dat ding... en begint dat te aaien. En op een gegeven moment gooit die dame dat af... en hij ziet dat en hij pakt dat ding op en gaat het een uh, um, um, hartpassage geven en mond en mond Om te kijken of je het afleverd moet krijgen. Die nou, zalig helemaal blind natuurlijk. He. Ja, dat, kan dat, van, was, hij, dat was zo dolkomisch. Geweldig, heel mooi uh, op het toneel gezet door, uh, door Peter Buijs. En ook een, echt een hele grote, uh, heel groot compliment aan uh, de nieuwe regisseur. Tenminste nieuwe, hij heeft het al eerder gedaan, maar nou, al jaren niet meer. Dat was uh, Kik Boomgaard. Die hij heeft toch maar eventjes een, een, een zeer lachelijk stuk... Uh, ja, ik denk dat hij de nodige moeite heeft meegehad Om op tijd de spelers weg te laten gaan, te laten komen Op tijd hun, hun, hun tekst te, te zeggen ja. En dat soort zaken Ik vind het een compliment waard Nou, nou, nou jij hebt de afloop... genoten Ja, ik, ik, maar ik heb het dins, donderdag al gezien Bij de generalen, want dan kan ik dan wat foto's maken Weet je wel ja. en, uh, Maar zaterdag was er nog vele malen beter Die hele zalen helemaal plat uh, geweldig en waar was het? Waar was die voorstelling? Dat was in, in de Krocht, Theater de Krocht. Het Theater, oh ja. de Krocht. Ja, het uh, aan de Grote Krocht. Ja, ja daar wordt het altijd gedaan. Het is zo'n leuk zaaltje trouwens. Het is een leuke zaal. Ja, kneuterig ja. en gezellig. Ja, gezellige leuk. zaal. Heel leuk. Het is ontzettend goed opgeknapt. Er is alles en nog wat gedaan. Wat nu eigenlijk nog een, een, een, een, een vernieuwd zou moeten worden... Dat zou waarschijnlijk wel het toneelgordijn zijn. Het schijnt al 40 jaar oud te zijn... maar het is nu echt wel aan vervanging toe. Maar het schijnt nog knap aan de prijs te zijn. Dus daar... Er moeten misschien wel sponsors voor gevonden worden. Ja. Uh, daarbij doe ik dus nu een oproep om dat voor elkaar te krijgen. Zo is dat. Goed. Na afloop van het toneelstuk... Uh, werd uh, uh, de penningmeester... de scheidende penningmeester... Ron Klaas Bosch, werd uh, op het toneel geroepen door voorzitter Paul Alderslager, Slagers, moet ik zeggen. En die... Uh, hij kreeg een, een, een, een, een, een onderscheiding omdat hij 25 jaar uh, vrijwillig meewerkte aan, uh, aan het toneel. Hij is acteur geweest, hij is penningmeester geweest, hij is um, decorbouwer geweest, decorontwerper geweest. Van alles toch, wat heeft hij gedaan? En daar kreeg hij een mooie onderscheiding voor. Er schijnt een maatschappij voor te zijn die dat doet. Maar de grootste verrassing kwam toen burgemeester Nick Meijer op het toneel kwam: met zijn ketenom en hem een uh, koninklijke onderscheiding uh, opspelde. Zo. So. Zo. So. Ja. Ja. ja, en ja, echt volledig verdiend denk, denk ik, want ja, het schrijf je te doen hè? 25 jaar, vrijwillig. Ja, dat is ook wel uh, mooi. Dus, dus uh, ja, ook uh, vanaf deze kant en ook donderdag in de krant natuurlijk, uh, uh, Ron, van harte gefeliciteerd, want je verdient het echt. Echt waar. Ja. Uh, en, en, nou ja, dat was eigenlijk mijn ontzettende prettige nieuws van het afgelopen weekend. Uh, ik heb ja, ja. ervan genoten in ieder geval. Ja, dat is mooi. En, uh, uh, donderdag in de Zandse courant, uiteraard, met een uh, uitgebreide. Gaan we, gaan we, we, gaan we lezen? Ga okay. je ook even in de krant zetten dat we dit programma volgende week maandag live doen vanaf de ijsbaan? Ja. Oh. We zijn ja. aanstaande maandag in het wild uh, te, be te ja. bezichtigen. Zij ja, zijn de Blauwbekken. Volgende week maandag, he, van, van 12 tot 2 zijn we live op de ijsbaan. Ja, de, ik, met, ik, ik, uh, doe met doe me Pascal. Beloof beloofde niks. Ja. 12 tot 2. De 24ste. Kerst, de hey, dag voor kerst. Nou, ja, kan, je, kan je leuke foto's maken, Jop? Ja. Die heb ik nog niet gehaald. Nee, die heb ik nog niet gehaald. Me Oké, okay, nou, Job, ik vond het leuk. Fijn dat je zo'n fijn weekend gehad mm. hebt. Ja. Dat ons heb jij was... opgetreden somewhere? Dat van ons was gewoon zo saai. <laughs> We hebben een kerstboom opgezet. Nou, dat doen we ja. normaal nooit. Oh ja, die heb ik op Facebook gezien, uh, ja. Ja. Ja. ja. Ja, goed hè, mooie kerstboom. Hè? Ja, echt ja, wel, ja, ja, ja. Oké, okay. ja, ja, ja. nou, we doen het allemaal samen, want het is kerst bijna, jongens. Dus we gaan het met z'n allen ja. lekker samen doen, hè. Joop, uh, Precies. Ik, uh, ik hoop je woensdag weer even te spreken. Ja, en ook een, een fijne wij natuurlijk van deze uitzending. Ons... Ja, Dank je wel, Joop. Woensdag hebben we natuurlijk onze vanille op top 20, hè? Uh, woensdag, ja. Ja, ah, woensdag. Ja, ja, Ja, ja, ja, ja, ik weet er alles van. Ik heb het is een drie hele leuke, dat ja. vond ik eigenlijk deze al of meer genoeg. Oké, okay. nou, we gaan okay. het allemaal zien. Het wordt een verrassende top 20. Ja, Oké, dat sowieso. wordt heel verrassend. Mag ik dat niet weten? Dan? Nee, nee. Nee. Ah, nee. nee, blijft geheim, ah. blijft geheim tot uh, woensdag. We zijn streng. Goed, Joop. Oké. Dankjewel, tot de volgende keer! Tot de volgende, tot de volgende keer, keer. open! Hoi hoi! Doei doei! wordt dit gezien als een kerstnummer. Dat is het niet, natuurlijk. Want het is, uh, het is een uh, nummer dat hoort bij een tekenfilm... waar voor Paul McCartney al een uh, hele tijd een idee had. Rupert and the Frog Song. Uh, en het ging over het kleine beertje Rupert. En daar zit ook een heel leuk tekenfilmpje bij bij, deze, bij, deze, ja. uh, bij dit nummer. Als je dat op YouTube eens opzoekt. Dus het is geen kerstnummer. Het is gewoon... Uh, ja, het is een nummer... Bedoeld bij dat tekenfilmpje, bij de, uh, de Rupert, over Rupert de Beer. Uh, alle orkest en zo, overigens, wat u hoorde was allemaal van George Martin. Dus er uh, was weer eens een samenwerking tussen hem en, uh, en de producer van de Beatles, natuurlijk. Paul McCartney, uh, Rupert and the Frog song, We All Stand Together. Zo we even lekker dansen, jongens, hop, hop, hop, hop. Stars. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see. en nog een aantal andere mensen uit de Motown-versie van The Wizard of Oz. Dat is een hele oude film uit de, uh, denk denk jaren zo'n beetje, met Judy Garland toen nog in de hoofdrol. Maar uh, ja, er werd toen zogenaamd een zwarte versie van gemaakt, zo, zo zeiden ze dat ook. Uh, en dat waren dus al die uh, Motown-artiesten. Michael Jackson had daar een hoofdrol in, uh, als... Uh, ja, als, als, als, ja, ik weet niet meer wat die rol ook weer was. Maar goed, maakt het ook niet uit. In ieder geval, Diana Ross was de hoofdrol. Want die speelde de rol van Dorothy. Dus dan weet hij dat ook weer. Michael Jackson dus. Dit, is, uh, dit gaat over het aardse slijk. Jawel. Het aardse slijk. Oftewel, geld. Geld. Geld. Iets waar we constant gebrek aan hebben mensen even. speciale plaat voor de penningmeester, Ivo, die is speciaal voor jou, jongen: Money Pink Floyd. He wasn't was in the I for I don't right. know, I was really drunk at the time. just told me he was in that's why he Yeah. Ga gauw ga, ga afscheid van de nemen, dames en heren, want de tijd dringt alweer. Het nieuws komt er alweer aan, het nieuws van twee uur. Dus de mede namens Angela, die even boodschapjes doen. Uh, wens ik u een fijne, fijne dag verder nog. En wij zien elkaar woensdag weer. Met uiteraard de Stanford lunch en daarna de Vanille Top 20. Dus tot woensdag. GFN, dan steunen